En de Duitse politie heeft twintig auto's ingezet voor de achtervolging van een wegpiraat. De bestuurder zonder rijbewijs was doorgereden na een ongeluk in de buurt van Karlsruhe. Hij negeerde stoptekens van de politie en ging er met hoge snelheid vandoor. Op de snelweg veroorzaakte de man nog meer ongelukken. Uiteindelijk kwam de auto van de man via de vangrail op de kop terecht en kon de Duitse politie hem oppakken.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 Er is nog wat vertraging op taal 2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij Knopend Holendrecht 7 kilometer kost je zo'n 10 minuten. Ook 10 minuten op onthoud op taal 2 een stukje verderop bij Knopend Amstel 4 kilometer file. En op taal 4 van Den Haag naar Amsterdam bij Sloten 6 kilometer. Ook daar zo'n 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat in Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in Sierenberg. Welkom u hem, Zandvoort. Welkom, luisteraars deze weer. Het is weer een zon, het is weer prachtig weer. Het lijkt wel weer erg gezegd mooi weer is. En jullie dieren kijken naar toe, want hier Zandvoort is ook prachtig. We praten nu over, uit de Zandvoort. Dit dus hier van, uit de Zandvoort. En achter je nog is hier, kort van zitten. Hij is ook voor de muziekleuken. Muziek Muziek en kort die heeft een hele mooie vrouw van de Ik ben benieuwd, of de goed maar onze belangrijke gast vandaag, lieve mensen, is, is Jan Visser. En wie vindt die oude Zandviertel zitten? Welke visser? Want er zijn een heleboel vissers in als het veld. Luister, als ik u zeg dat dit Jan van Jan Yankee is, dan moeten die oude Zandviertels dat wel doen. Jan van Jan Yankee. Jan Visser, derde geslacht van de Zandviertelse Vaderlandse Overheid. En wie ken jij vissers die Welkom, Jan Visser. We gaan vandaag over het oude postgebied, het postgebied in Zandvoer Zettenberg, dat op de van de, de, de, de, de, de, de Tramstraat en Tramplein en je hebt het de dan heb je het ook tramstraat op de roodhuisplein was voordat het tramstraat en de tramstraat is niet meer die daar gesteld maar je weet niet dat is ochtend, daar is zo veel waren de kristijluister en uh, natuurlijk ook de wind van de vandlok dat was goed, dat het en we gaan een heel lang terug wanneer is het postbouw gestart? Wanneer is het gebouwd. Ja, Kidatte, dat gebouwd? Nou, de eerste de dat stond in de Kerkstraat. Dat houden we wel op dit. In 1889? Ja. dat is 1881, startte de lijks als Dat is een beetje anders nu en uit 1884 is Die prijs voor mij. En die sluit de meester van de in Kajon en Zandvoort. Eilers. Eilers, ja. Het terrein in 1897. En een jaar later werd, uh, werd de bouw gestart. Ja. Het duurde tot september, en precies die was 16 september, voordat het postcontrole in gebruik werd genomen. Ja, ik, ik, ik kijk hier weer 1899, dat is een tijd geleden. Uh, ja, dat is 35 jaar geleden mijn geboorte. Ik blijf dat is een bedrijfde. Ja, nou ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou,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 Maar telefoon heb ik daar ook nooit mee gekregen. Toen kwam ik hier op Zandvoort op de telefoonkantoor te zitten, op de postkantoor te zitten. En dan hadden ze een hokje waarin de telefoons werden ontvangen en doorgegeven. En op een gegeven moment zei ze: Jan, jij hebt vandaag dienst, telefoondienst. Nou, voor een jongen die nog nooit telefoon is dan gaat dat.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 Daarvan hebben ze al deze bril gevonden. Ik krijg straks iets. weer visite van een hele troep muskite. Zeven jongens, lieve moeder, zijn finaal vergiftigd door die sectenpoeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe? En de Franse.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 Knokken. En daarna hebben we het allemaal heel fijn in het hospitaal. Ik ben nou een ketting ik speel heel goed vals met poker. Ik zit hartstikke vol in tekens. En ik slaap met een pistool onder mijn dekens, daarom ouders, lieve idee zit nu één week in laag kortine, maar ik ga je en nu als schrijven zou hier best mijn hele leven willen blijven.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 Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur Douce pluie de septembre chante un moqueur Dans toute la campagne pousse de beaux champignons Et dans la montagne le vent, le vent joue du guillot.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 ja, als je een brief post, dan, uh, dan zoek je toch naar een rode postbus. Dat, uh... Maar nu gaat het, uh, laat ik zeggen, het nieuwe postcontoor, uh, dat gaat ook weg. Per 1 juli heb ik begrepen. En wat dan? Dan hebben we geen postkantoor meer. Nee, nee. Dan moeten we naar de Bruna voor een postzegel. Uh, ja. ja, dat kan je nu ook al trouwens. Maar... Ja. En uh, naar de FOMAR kan je ook naar, met de postzegel kopen. Uh, maar dan is het over met ja, dat is uh, uh, uh, uh, Vooral voor oudere mensen is dit natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Yeah.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 Ja, als je erover nadenkt, is het natuurlijk een hele trieste zaak. Ja. Dat, uh... ja. Het is niet anders, denk ik dan maar weer. En nogmaals, als ik het anders had willen hebben... dan had ik er wat moeten gaan doen in de tijd dat het kon. Bestaat een telegram nog? Bestaat dat nog, dat je weet? Oh, oh, oh. Het zal toch wel? Ja, natuurlijk. Ik hoor wel. Ik weet het Tegenwoordig niet. Tegenwoordig met, met die laptops en weet ik het allemaal. E-mail. Uh... Je hebt het niet meer nodig.